Oma die woont in een huisje Op het Klinkerdalerplein Met een goudvis en d'r Zit ze daar bejaard te zijn Met drie brillen op haar steekneus leest ze nog het avondblad Of er dooien zijn gevallen Gut, oh gut, het is me wat Dat zijn dan de laatste jaren en het leven gaat zo snel. Oma die heeft grijze haren, maar ze redt het verder wel. Op dressoir daar staan de kinderen, met hun kinderen daar weer bij. Ze zijn best terechtgekomen, alleen Jantje staan erbij, die moest naar zo'n afkikcentrum.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 Televisie kijkt ze trouw Kippig gluurt ze naar het aquarium Moppert, waar blijft Willem nou? En ze breidt een kamisootje Jan van Mien had kou gevat Wordt de boetslap van zijn auto Gutt get, het is me wat Dat zijn dan de laatste jaren En het leven gaat zo snel Oma die heeft grijze haren maar ze redt het verder wel. En de kinderen gaan naar oma. Met hun zorgen, dat is gewoon. Ze stopt 25 gulden. In de jaszak van haar zoon. Kijk je uit als je gaat rijden. Schrijf het wel weer op de lat. Neem de taart mee voor je kinderen. Gutt, oh, gut, het is me wat.